Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Egyptische havenstad Port Said zijn hevige rellen uitgebroken... na de bekendmaking dat 21 verdachten van voetbalgeweld... ter dood zijn veroordeeld. Bij de bestorming van de gevangenis waar de verdachten zitten... vielen 22 doden. Onder hen zouden twee politieagenten zijn. De Egyptische regering heeft het leger ingezet om de rellen te stoppen... Bij het voetbalgeweld in een stadion in Port Said vielen vorig jaar 74 doden. De betogers zeggen dat het geweld een vooropgezet plan was van het leger en de politie. De Belgische justitie weet wie de spraakmakende kasteelmoord heeft gepleegd. De dader van de moord op kasteelheer en projectontwikkelaar Stijn Salens... is volgens het parket van Brugge een Nederlander die in mei vorig jaar is overleden. Dat meldde Belgische media. De man zou de kasteelheer in januari vorig jaar hebben gedood... in zijn kasteel in Wingenen en zijn lichaam hebben gedumpt in een put. Volgens de Belgische justitie was de dader een bekende van de Nederlandse politie. Meer informatie willen de Belgische autoriteiten niet kwijt. Wegen in het westen van het land zijn plaatselijk glad door sneeuwval. Het gaat om Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. De sneeuw trekt naar het noordoosten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers in het hele land... rekening te houden met gladheid. Volgens de ANWB heeft de sneeuw nog niet geleid tot problemen op de weg. Victoria Azarenka heeft haar titel bij de Australian Open geprolongeerd. De Wit-Russische tennister won in de finale in drie sets van de Chinese Li Na. Die ging tijdens de partij twee keer onderuit. Ze ging twee keer door haar enkel... en kwam bij een van de valpartijen hard op haar hoofd terecht... Lina kon in de beslissende set niet meer voluit spelen. Het weer. Er trekt een gebied met lichte sneeuw over het land, waardoor het dus glad kan zijn. Morgen gaat het dooien. Het kan dan 8 graden boven nul worden. Dit was het NOS-journaal. Ik ga naar Management Book, omdat we alles hebben: 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl Gewoon meer.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 de compacte Citroën waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al oh wel? Een liter voor 23 kilometer. Incroyable! Midfancy van Holland naar Tirol. met einer tankvulling. Spitze. Van Nederland naar Tirol op één tank. Met de zuinige Citroën C1. Zonder wegenbelasting. En dankzij een aantrekkelijke inruilpremie nu vanaf 7390 euro, inclusief airco. Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie.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 Ja, welkom bij de Tros Auto Autoshow, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me zoals elke week... Carlo Brantzen in het dagelijks leven, hoofdredacteur van Cross Magazine... en een enorme liefhebber van tennis, de Australian Open, is nu bezig. Ja, leuk. En we gaan even kijken naar het dubbelspel. De finale wordt daar gespeeld. Dus Robin Hazen, Igor Seisling, aan de andere kant van het net... daar staan de geboeders Brian uit Amerika. En die waren lekker bezig. De eerste set ging met 6-3 naar die Amerikanen. Mark Brasser, hoe staat het erbij nu? Nou, je tekst was iets te lang. De wedstrijd is, uh, is net gespeeld. 6-3 en 6-4 uh, in het voordeel van uh, Bob en Mike Bryan. Ja, ik denk dat je gewoon moet uh, constateren dat de Nederlanders een, een maatje te klein waren. Dat is natuurlijk helemaal geen schande die Bob en Mike Bryan hebben niet voor niks nu hun dertiende Grand Slam titel uh, gewonnen. Uh, een ingespeeld uh, duo, dat bleek maar weer eens in, in, in deze partij. Supersnel aan het net, maar zo goed op elkaar ingespeeld. Dat als de ene een stap naar links zet, dat de andere dan automatisch daarop reageert. Ja, en daar draait het toch om in een, in een dubbel... Om die automatisme. En dat hebben de Amerikanen hebben dat gewoon op dit moment. Uh, ja, zijn daar meesters in. Dus, uh, anders kun je niet, uh, kun je niet zeggen. Broer Robin Haase en Igor Sijseling fantastisch toernooi gespeeld. Mooi dat ze hier in deze Rod Laver Arena hebben mogen staan. Dat ze de finale hebben gehaald van het dubbelspel. Robin Haase zei van tevoren al, ja, misschien wel he, sta je eens in je leven in de finale van een, van een Grand Slam toernooi. Nou, dan niet in het enkelspel, maar dan in het dubbelspel. Maar dat telt natuurlijk ook. Nogmaals, geweldig gespeeld de afgelopen twee weken. Ja, er was één koppel dat gewoon te sterk was, en mm. daar moeten we eerlijk in zijn. En dat zijn Bob en Mike Bryan. Ja. 6-3 en 6-4 dus in het voordeel van de Amerikanen. Een geboren koppel, dankjewel. Mark Brasser hoorde u over de Australian Open en de herenfinale dubbelspel. Vandaag een bijzondere gast in de Autoshow, want u kent hem vooral als voetbalcommentaat. Voetbalgek ook, maar hij is ook autogek, Jack van Gelder. Ja, dat klopt. Dat is leuk dat je er bent. Ja en hij is ziek. Op hij door. Is, nou, ja, ik ben een beetje hangerig. Nou, niks een beetje hangerig, man. <laughs> je bent er binnen getild. Ja, ja, nee. Je bent een hele lekkere stem zo, Jack. Ja, ja, ik, ja, ja, ik vind, dat vind het zelf ook lekker. Daarom heb ik de koptelefoon opgezet. Ja. <laughs> een soort, soort, ja, ja. soort narcistisch geluid. Ja, het is fijn, hè? Ja. Toch. Ja. Ja. Je bent een beetje J Leno van de Lage Landen. Een ja, ja, eigen <laughs> autocollectie, klopt dat? Nou, nee, dat valt wel mee. Maar ik rijdt een A7. Audi A7. Ja. En uh, daarnaast heb ik een, uh, een 84er uh, Cornice Cabrio, en een Rolls. Ja. Uh, wat ooit mijn, uh, mijn, oh, ja. mijn grote wens was. En uh, die heb ik nu een jaar of tien, twaalf. Ja. Uh, en ik heb een uh, 78 jaar, of uh, een, uit 1978, een kever. Een witte uh, cabriolet. Uh, een kever? Ja, ja Een cabrio? Een kever een kever. Ja, ja, geweldig. ja, geweldig. Helemaal in het wit, ja. Geweldig. ja en het ja. Leuk. leuke is, en dat is misschien nu wel aardig om te vertellen... want het, die auto was van de moeder van de huidige directeur van Ajax... Michael Kinsberger, die ik vanaf geboorte ken. Maar zijn moeder heeft een tijd in Amerika gewoond. Daar ja. hebben de families elkaar ooit... Uh, elkaar leren kennen, uh -huh. Kruif en, uh, en Kinsbergen Maar ja, ja, het mooie is met die kever ik eigenlijk helemaal niet in. Dat uh, een jaar of twee jaar geleden de garage zei uh, bij de APK-keuring... heeft u met uw uh, kilometer teller geknoeid. En toen zei ik, kilometer geknoeid, ik oh, weet niet nu. eens hoe dat moet... Ja, want het verschil met het verleden keer is 36 kilometer. En nu deze apk curing is wat weinig. Ik, heb ik dan zo ver omgereden van de ene garage naar de andere. Maar dus die Rolls dus die rolls je meer mee? Ja, daar rijd ik in de zomer geregeld mee. Dat ja. vind ja. ik echt geweldig. Maar ja. als bekende Nederlander, Jack, de, uh, met een open Rolls rijden... zit me helemaal niks. Nee. En ik moet zeggen dat ik in die Rolls alleen maar positieve reacties krijg. Ja, ik, ik had daarvoor had ik een, uh, een XJS in Jaguar ja. de, uh, KBO. Ja. En daar hadden ze echt heel vaak van... Jeus, met een patser. Op een of andere gekke manier is er een enorm verschil. Later nee. overigens werd die auto via de garage gekocht door boven Erfdoors. En toen begreep ik waarom ze het zeiden. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, ja, maar maar Rolls is maar... zo over de top dat zelfs ja, jij ja, kan maar rijden, dan kan rijden. Daar uh... krijg je toch duim omhoog. En dat is natuurlijk wel een heel apart. Ja, dat is echt mooi. En ja, je bent ook goed voor de staatskas ook. Dat is ook lekker. Ja, ja, met die benzine. Ja, dat is absurd. Het is ja, benzine ja, ja, ja, ja, en, en, en, en helemaal uh, ben je goed voor de staatskas. Omdat ik diesel rij met de Audi en super rij met de Rolls. als je ja. dan het verkeerd. Uh, de verkeerde machine in de ja. verkeerde auto gegooid. Ja, dat is We Kunnen hoogtiepen. die rollen ook weer ja, niet nee. tegen? Je, is ik. dat vaak gebeurd? Is, uh, uh, zowel bij de ene als bij de andere keer. Je hebt gebeurd. diesel in de Rolls-Royce gegooid. Prima. En je dat, weet nooit. Het, <laughs> hij werd er niet enthousiast. Van. <laughs> hij werd er nee. nee, nee. nee maar, en het duurt dan anderhalf uur voordat ze het eruit hebben. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is niet leuk. Hè? Vroeger kon je dat nee. nog gewoon, gewoon eruit zuigen, maar tegenwoordig kan het niet meer. Ik ja. heb een keer 45 liter diesel in een Porsche 912 gegooid, benzineauto. Ja. En dat kon je dan nog gewoon inderdaad uh, ja. uh, uh, uithalen. Dat ja. duurt wel twee uur. En daarna ga je weer op benzine rijden. De eerste 15 kilometer veroorzaak je de allergrootste milieuramp... Ja, die, die de buurt ooit gekend ja, heeft. Is echt. Alles achter is één grote blauwe rookwolk. Ja. Ja, maar de, de man van de Wegenwacht zei ook... u, u wil niet weten hoeveel, uh, ja. hoeveel liters we hiermee gooien. Oh, dit gaat gooien. dagelijks ja. ik, ik heb ook meegemaakt, moet ik zeggen... benzine in een dieselgestookte Volvo XC70... Oh, ja. Die auto die is afgesleept. Hè, want je mag, dan echt geen, je mag nee. hem zelfs niet starten nee, om nee. hem weg te rijden bij de pomp. En uh, uitrekenend achteraf had het ongeveer heeft onge bijna 800 euro gekost. Ja, wat moet tegenwoordig? Die, die tanks die ja. zijn ja. zo gevormd en met hoekjes ja. en gaatjes. Je kan het niet meer leegzuigen van nee, boven. Nee. We, gaan, we gaan straks over de ultieme combinatie praten: voetbal en auto's. Daar is nog wel wat over we te vertellen. Te ja, en hey. Porsche moeten we ook nog even over. Oh, ja, en Porsche ook ja. Ja, ja. Voor jullie, hè? Nou, mm, nou, voor Bas. Ja, was nou, ja. waarom? Maar, nou, ik heb een ja. vieze hand, maar dat zal ik later ja. uitleggen. Autonews Carlo, wat heb je, je meegedaan? Ja, ik ja, heb best wel auto-nieuws. Ik heb uh, om te beginnen een, hele, een enorme slimmigheid van BMW. BMW is hoogzwanger van twee van eigenlijk een nieuw merk, dat heet, dat heet i. Ja. En uh, daarin gaan ze stoppen, zeg maar, het, het hele milieuvriendelijke spul. Dus elektro, uh, hybrides en dat werk. I. BMW, dus je krijgt binnenkort al de BMW i3. En daarna komt de BMW i8 een aardige auto voor Jack trouwens, maar goed, dit had Maar het was vroeger 850i. Is dat dus een topklasse? Nee, nee, nee, nee, nee, daar dat moet je hem Die waren is het ook het niet heel voor... erg milieuvriendelijk. Nee. Maar uh, goed, die BMW i3 die er dus aankomt, die werd de hele tijd de afgelopen twee jaar ge, ge, gepositioneerd als mega city vehicle, helemaal elektrisch, ja. en totaal om elektriciteit heen gebouwd, dus ideaal en briljant. Maar wat schest mijn verbazing? Afgelopen week maakte BMW bekend dat de i3 tegen meer prijs kan worden voorzien van een twee motorfietsmotortje motorfietsmotor bij achterin bij wijze van range extender. Want. Zelfs zo'n carbonachtig, helemaal als elektrisch ontworpen... BMW komt maar 140 kilometer ver op accu's. En, en dan dat is wat jij bent een auto voor mij, zei je? Ja, nee, dag, ga, ga, ja. Ja, nee, nee, nee ja. die 8, <laughs> die, die, oh, acht, die, oh, acht, die oh, komt oh, later. Ja, die eh, kan wel dus... 160 kilometer Nee, per. die kan <laughs> 120 kilometer <km, laughs> nee, dus ver. Die had wijken. volgens mij al een range extender van het <laughs> okay, Maar goed, dus ja. het geeft wel aan, BMW uh, kijkt natuurlijk... en ziet hoe het gaat met de verkoop van vol elektrische auto's... en heeft gedacht van, dat gaat ons niet gebeuren. Ander verhaal, iets meer in jouw lijn en met jouw salaris uh, in lijn ook. Ja. De Aston Martin Repeat S. Tuurlijk. Ja, ja, kom maar ja. Ja, joh. Ja, joh. Dus op. Het is een vierdeursje met extra peut. Ja. Uh, om te hij, hij is sowieso een beetje geüpgrade ten aanzien van de huidige Repeat. He. Dus dat is die, dus dus we we die vierdeurscafé, weet je wel. Gelukkig. Ja. Ja. Uh, maar de, de kleur, ze hebben er 81 pk bij geprikt. Dus dat oh. zit tegen de 600 aan. 5,1 Liter V12, hè. Hey. Ja. Wow, dat zijn ze wel, hè? 4,9 naar 100 en een top van 306 kilometer. En de prijs? Ja, is nog niet helemaal bekend. Maar... Moet ik het zeggen? Ja, we denken toch wel ver boven de drie ton. 3,25, 3,30, denk ik. Ja, ja, ja zoiets. Hij is natuurlijk wel wat zuiniger gemaakt. Ja, ja dat scheelt enorm voor het geld, hè? Ja. Fit, 12, ja. hè? dat geld. Zo Dat is Eindelijk zuinig. Ja. Deel van de week is uh, tussen BMW en Toyota gesloten. Die uh -huh. hebben een behoorlijk verregaande alliantie uh, bekendgemaakt. Insteek is een nieuw brandstofstelsysteem. Uh, ze gaan samen een sportauto ontwikkelen. En, uh, en ze gaan betere lithium-ion accu's bedenken. Dat is altijd heel mooi. Daar zijn ze niet alleen mee, denk ik, hè in de wereld. Nee, iedereen probeert het. Ja, iedereen probeert en het, het lukt nog eigenlijk helemaal niemand. Nee, maar nee. Uh, nou ja, Tesla misschien dan een, een beetje. beetje. Ja, het gaat maar goed komen, hoor, de, de lithium technologie. Ja, het gaat, het gaat rap, alleen het is niet te betalen. Maar goed, in ieder geval BMW die is heel belangrijk. Die is heel blij met de deal uh, met Toyota... want Toyota heeft natuurlijk <lacht> heel veel hybride kennis. En andersom heeft BMW weer heel veel kennis van carbon fiber en koolstofvezel. En dat dus soorten. eigenlijk is de i3 gewoon een Toyota... Goed beschouwd. Dus nee, niet hoor. het heeft weer niets met. Nee, dat nog niet. Zo ja, ja. Maar dat je die conclusies veel te snel trekt. Ja, ja. ik ben daar. gek. Ik moet even ja. drie stappen in de vooruitkijken. Kunnen we jou niet gewoon ja wisselen Eigenlijk. met van, oh, ja. nee he. hey, Jaguar mijn moeder zit te luisteren die weet oh, helemaal niet duurlijk. dat ik een beetje Griekse maakt het goed. Maar gaat, gaat heel goed, goed. Gaat, gaat, goed. Gaat, gaat heel goed, goed. Gaat gaat heel goed. goed. Jaguar ik op Kim nog herinneren? Ja. ja dat is de Ford Mondeo met uh, met uh, behoorlijk met, met, mislukte uh, ja. middenklasser met uh, ik vond hem niet eens zo beroerd maar het, ja, het was niet in, het was geen Jaguar in de, de, vlees, de nee. maar Jaguar gaat toch en dat verbaasde mij enigszins weer een middenklasser bouwen uh, sterker nog, dat, uh, de ontwikkeling daarvan heeft gewoon top priority gekregen... van, uh, van, de, van de, grote, de grote mannen. En uh, wat het gaat worden, dat weten ze nog niet zeker. Een sedan of een crossover of wat dan ook. Maar in ieder geval, ze willen toch... en dat heeft natuurlijk alles met aantallen te maken. En die fabrieken die moeten, die moeten nee. draaien. Uh, ze gaan toch weer in die middenklasse zitten. Ja. Oké, okay. je had het net dat... over een crossover trouwens. Heb je verleden week de foto gezien die in Amerika vertoond werd... van een nieuwe Volkswagen crossover? Nee. Ja, heb ik wel gezien. Schitterend. Ja. Maar die blijft in Amerika, Amerika voorlopig. Dat is maar de heel de boord, mooi. Ja. Maar maar het gaat Amerika zo wel. de grijze import in. Ja, absoluut. Ja. Tuurlijk. Ja, Tuur. ja, gaat zo. Uh, die die kever uh, Carmel Cabrio eruit. En, uh, ja, nee, kom niet, eens over niet, je. Niet. Over de Karma gesproken. Over Karma, ja. Ja, die viel tot nu toe, ondanks het feit dat die auto elektrisch is met een hulpmotortje. Ja. Uh, viel die niet in de allerlaagste bijtellingscategorie, namelijk 0, 0. Maar net even daarboven. Maar ze hebben wat zitten prutsen aan de software en de bandenspanning. En nu zijn er toch weer een paar grammetjes afgegaan. En nu is er de Fisker Karma Dutch Edition. En rij gewoon bijtellingsvriendelijk. Oftewel, 0, maar 0%. Af, procent. Om af te vallen moeten wij wat aan de bandenspanning doen. Ja, ja dat, dat is, het. Het, is het. Ja. En, en het, gewoon, het. Niks te maken dat met pillen en eten. Bandenspanning. En die boordcomputer en, en opnieuw inprikken prikken. Dan ben je er aan ja. Nog eentje? Eentje. Ootsalon van Ja. Daar staat heel veel nieuws. Zoals Therapie. Ja, ja, ja, Vergeet ja. het allemaal. Daar staat ook het nieuwe Sangyong Rodius. Nee, echt, joh. Nu, ik, ik, laat ik laat de microfoon even voor wat. Sangyong Rodius, dat is bij onze plaatselijke Chinees nummer 63. Ja, hij is met Bami. En ja, ja. Ja. Het nou, was dat de enige de... auto tot nu toe met dakkapel? Ja, de enige Achterop. auto met officiële dakkapel. Ja, en... Zo lelijk, Jack. Dat is echt waar. En nu? Zo lelijk. En nu, en nu? Met, want, je wat Je hebt nu? er nog nooit een gezien, want <laughs> anders had je het nu geweten. Ja, okay. nee, je hebt hem wel gezien en je hebt het geblankt. Want ja, je, dat ziet kan. Ze wel, je zag ze als taxi wel eens ja, En ja, ja, ja. in de buurt van Schiphol. Ja. Oh, de allerlelijkste nee, auto die er is. Echt ja. een dakkapel erop. Ja, Nissan Lief. Ja. Prijs verlaagd. Ja, 2400 euro eraf. Wegens doorslaat succes, denk ik, of niet? En het leasdarief is nog maar 455 euro per maand. En dan krijg je er ook nog twee laadpalen bij. Met andere woorden, het gaat echt in de rand Eentje rang. voor ja. op je slaapkamer en eentje voor ja. op kantoor. En wij hebben het Nissan vergeven dat ze zeggen... dat is natuurlijk om het publiek kennis te laten maken... met een breder ja. publiek en ja. dat soort dingen. Maar de waarheid is natuurlijk... wij zitten hier tenslotte om te duiden, niet waar... Zeker. Uh, dat er binnenkort een nieuwe komt. En uh, althans een iets wat gewijzigde... die ook weer wat langer zou kunnen lopen op accu's en dergelijke. En, en nou, misschien, wel met, laat ik het een, en even misschien wel met een range extender. Nee, dat, niet, nee, dat gaat per se niet gebeuren. Dat en zouden ze dat maar doen, dat is de enige redding voor die auto. ja Jack, we gaan nog uiteraard met je praten. want we, we, Dit nieuws is nu echt wel voorbij. Weet je nooit, hoor. Weet je? je niet, hè? Nee. Um, Voetbalcommentator bij de NOS, maar voordat je daar was... Je bent bij de Tros bij onze. 72 ben ik bij de Tros begonnen. Ja. En ik kreeg deze week nog van iemand een, een reportage... waarin ik op de maandagavond bij Tros ook nog zat. Dat was nog in 2003, want ik heb tijd voor NOS en Tros samengewerkt. Mm -hmm. Sorry. <coughs> waarin ik met uh, Van Persie en uh, de jong op de bank zat... in ja. 2003, tien jaar geleden. Heel leuk om te zien. Ik heb bij de Tros een geweldige tijd gehad. Mooie dingen mogen doen, sport gedaan, te landen in de lucht gedaan. Ja, het landen, alle, het doet, ja. Allerlei, ja, allerlei shows en gekke ja. programma's. Nee, ik heb het bij de Tros buitengewoon goed gedaan. Ja. Nou, ja. ja. Het is nou ja, maar Omdat ik daar ook heel veel dingen kon en mocht doen... en, en, en een verscheidenheid... Uh, en, en bij de NOS heb ik het prima naar mijn zin, maar het is natuurlijk wel alleen sport. Ja. En ik ben iets meer dan alleen sport. Ja, je bent ook een beetje entertainment. Nee, ja, ik lol, hou, erg lol, van, lachen, ik hou erg van muziek en okay. uh, ik hou erg van uh, inderdaad van entertainment. Ik hou ook van uh, talkshow-achtige dingen, daar kom je bijna niet aan toe. Want in Studio Voetbal ben ik meer gespreksleider en meng ik me er zo nu nog wel in. Ja. Maar ik kan niet meer echt uitgebreid interviewen en dat mis ik wel een heel klein beetje. Ja? Ja. Ja. Dus de liefde van het voetbal gaat dan toch wel ergens een beetje op. No, nee, nee die maar... is er nog wel. Maar ik ben altijd heel pluriform geweest. Ik heb ook naast mijn journalistiek ook altijd in de mode gezeten. Ik wilde nooit ja. in één hokje zitten. Je hebt een eigen merk toch ook? Heb ik, ja. Gehad, heb ik gehad. gehad. Ja, Daar ben ik ja. een aantal jaren geleden uitgegaan. Verkocht aan de Tom. Nee, nee nee nee nee, die is toen ook nee dat, nee, nee, dan weer nee, niet. nee nee nee. nee, nee, nee. nee. Uh, even over je auto's, want we hebben het net al even gehad over het wagenpark ja. nu. Nou, ja. Jij re, dan ja. moet ik wat zeggen, want wij kwamen elkaar in de sportzomer tegen hier op de Burelen en ja. toen reed ik in een Porsche Panamera. Ja. En jij ving dat op en jij hebt me de hem van het lijf gevraagd ja, over die auto. Weten. Ik wilde weten. Dus ik denk jij komt nu met een Panamera. Nou, aan ja, ja, ik ben ooit een keer met Ronald Koeman naar hier De gereden in zijn Panamera en ik was zeer onder de indruk. Uh, en, en, en nog een aantal jongens rijden erin. En ik vind het een geweldig mooie auto om te zien. Dus ik heb hem op een gegeven moment meegehad om, uh, om stuk mee te rijden. Maar hij is mij te nerveus. Ik kan niet echt tegen Porsche. Mijn moeder heeft een Porsche 911 gehad. Ja. Die heb ik ooit een keer meegenomen langs het kanaal en een helder. En toen ja. kwam ik daar bijna klappertandend aan. Want ik wilde harder dan die motor die achter me zat. Dus ik werd, ik werd er net te nerveus van. Wat, wat, ik wat... hou van pittig rijden. Maar het is te, te, ik, ik voelde ik voel Panamera te veel. Maar heb je met die diesel gereden? Ja. Dat is een diesel ja. ook. Ja, oh, ik voel okay. hem gewoon te veel. En ik heb, ik, ik, ik heb met de, met de, met de schokdemping gewerkt. Alles gedaan om hem comfortabeler te krijgen. En ik vind het een fabelachtige auto. En hij ziet er subliem uit. Ik vind het echt de mooiste auto die je kent qua outlook. Mm. Maar het is niet mijn auto. Okay. Ik word er echt een effeus van. Dus jij blijft <laughs> gewoon Audi A7 rijden? Voor ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ja, ik krijg binnenkort weer een nieuwe Audi A7. Fe en ik ja. ja, echt een je heerlijke je auto. Een mooie Audi. Het is de enige mooie Audi. Maar ik hou niet zo van Audi. Oh ja, ik ben gek op Audi. Nee, ik ja, ik vind A. alle modellen mooi. En ik vind het uh, de, de enige is, uh, je, je moet je er wel even inzetten. En laatst dat mijn zoon achterin. En dat is niet echt prettig als jij 1,94 bent. Nee. Dus die <laughs> hebben we toen maar weer voor ingezet. Een mevrouw van 1,68. Jij hebt ooit een Opel Senator gehad? Ja. Wat was dat voor een glitch? Kan ja. nou? Zo vierkanten met van die, van die vierkanten. Ja, ja maar ik weet eigenlijk niet of het een. Ik dacht dat het anders heette dan een Senator. Nee. Het was Co wel de grootste toen. Een Commodore? Nee, ja, ja, ik weet het niet meer. Ja, het, was, het was in ieder geval het, het, zeg maar het A8-model toen van, uh, ja, ja, precies. van Opel. Want je had ook nog ja. de Monza, dat was een coupé, nee, nee, die had zo langer nee, ja, ja, nee, nee, nee, nee. Mooie wagen ook. Ja. Met van die vierkante koplampen en dan ook vierkante dingetjes in de nee, grille. Volgens mij was hij zo nee. erg was niet. Het was een ander model, maar ik kan er nu niet opkomen. Geen was het was geen Omega. Omga. Nee, Omega was het niet. Want ik oh. weet nog dat Van Basten in 88 twee Omega's won als topscorer en beste speler van de EK. <laughs> Dat was in het feit dat je nog twee Opels won. Ja, die won toen twee ja. Omegas, drie Liter. Oh, ja. Dat was een van zijn vijf auto's die hij in het jaar kreeg. <laughs> ja. Dan kreeg in Milaan ook nog een paar andere auto's van allerlei dealers in toestanden. Ja, echt geweldig. <laughs> wat een ja. Ja. Maar voetballers houden dat wilde je, dat wil je natuurlijk ook ja. weten van auto's. Ja. Nou, houden van auto's, verhouden van auto's. Je ziet hier wel eens auto's van Arabieren. Die zijn, die zijn, nou, die zijn nog netjes vergeleken waar veel. Nou, wat heel erg opvallend is dat op een gegeven moment in de voetballerij de Bentley heel erg zijn ja. intreden intrede heeft gedaan. Ja, hoe kan dat? Ja, omdat het toch een van sofisticated is zijn uh, hele mooie auto's. Ik moet wel zeggen dat ze er ook niet zo... waanzinnig poenerig uit hoeven te zien. Hè? Ze, ze worden niet zo heel erg opgekloot. Tenzij zei je Balotelli... Heet. en dan denk je, ja, er rijden toch eigenlijk wel weer te veel... Bentley's in Manchester, van al die voetballers. Dan uh, laat ik hem uh, schilderen in, of spuiten... Twee in, kleuren, uh, Nee, in, in, in militaire... Dus een soort oh, camouflage toestand. Oh, oh, ja, ja, ja. Ja. Val je minder op. Ja, ja. Maar, ja, <laughs> ja, ja er, zijn, er zijn natuurlijk ook uh, gewoon een mafkezen. Balotelli heeft het een keer gehad... dat hij gebeld werd door een vriend en zei... Uh, kan het zijn dat uh, een, een, een blauwe ik noem wat, Maserati van jou nog in een parkeergarage in Milaan staat? Want ik werd door die parkeerbeamte gezegd, jij bent toch een vriend van. Het het. Ach, hij zegt ongelooflijk, ontzettend dat je hem helpt. Ik wist niet meer wie hij was. <laughs> ik wist ik wie, niet had, hij was. had vier, had vier maanden in de parkeergarage gestaan. Uh. Uh. Ja, ja, dat Oog zijn kwijt. totale gekte. Maar ja, als ik laatst lees van de Sultan van Brunei... met 5500 ja, auto's, dan valt het allemaal er nog mee. mee. Absoluut. Ja, maar is die, waar. Waar die, inderdaad, waar komt die gekte van die Bentley Continental GT vandaan? Want Geen idee. Die man El Jero Elia, rijdt rijdt in zo'n ding volgens mij. Wayne Rooney had er een, die was 24 toen ja, ik uh, Nigel de Jong heb ik er eens in. Boel en Roos uh... Ik vind dat een beetje ja, oud. Had, ik heb net een, een paar. Iedereen dan. -uitvoering. Dat is, dan moet je er dat in zo'n je uitvoering Dan moet je echt een nou een, ook rijden, een, een hele een debiele Arabier zijn om dat te nemen... Ja. maar die voetballers, die rijden erin. Ja, die vinden het prachtig. Maar kijk, alles wordt nagevolgd. Uh, als op een gegeven moment, het was in 1994... het Braziliaanse elftal met de armen om elkaar gaat staan bij het Volkslied... dan zie je het twee maanden later bij de F-junior van AFC ook. Ja. Uh, al dat soort dingen wordt overgenomen. Dus één iemand begint met zo'n auto... en dan denken ze, god, dat is een ontzettend mooie auto ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja, je hebt ja. het in de tijd even gehad met de Jaguar E-Type. George Best ging erin rijden, Ruud Krol ging erin rijden... en er gingen meer mensen in rijden. Ja. Zien en gezien worden... Beste reclame is overigens met de koptelefoons van uh, Dr. Dre, die dat aan topspelers allemaal cadeau geeft. En, en aan, iedere top. speler komt er mee uit de ja, bus en toestanden en dan iedere kind roept: Dat wil ik hebben. En geweest. toch, Cruijff reed ooit in een SM, Citroën SM. Ja. En niemand anders reed toen daarna in een SM. Nee, oh, er waren één of twee uh, zijn ja. er maar geweest. Dat was een geweldige auto. Dat was een prachtige ik auto. Nou, ik had ook een mooi statement voor Cruijff. heeft wel bijgedragen aan de legende die Citroën SM heeft. Zeker. Zeker, zeker, zeker. Ja. O, oh, net zo goed als dat hij met een Dotson 240, 60. Track. ja je dat nog een ja ringen? zeker weten ook prachtig alsof. zeker weten. Maar, maar zijn er ook voetballers die minder extreem zijn? ik kan me niet voorstellen dat Edwin van der Sar bijvoorbeeld in zo'n enorme Bentley staat dat is meer een jongen Verges, dan een oud azeeja nee? ik weet niet waar hij nu rijdt. Uh, maar in de Manchester United tijd was het zo dat uh, men vond dat je in grote, poenige auto's moest rijden. Waarom? Omdat men vond dat je bij Manchester United status had... Ja. en dat je dus niet in een klein wagentje moest rijden. En als je naar nou afloop kijkt bij de wedstrijd van Manchester United... dan komen ze uit het gangetje waar de kleedkamers aan zitten. Ja. Dan is er een soort valet parking. Er komt ja. dus iemand aanrijden met jouw auto. Er staan... Duizenden mensen te wachten op een fotootje, een handtekeningetje, Maar in ieder geval te zien in wat dat voor auto de recht. ster stapt. Ja. En dat moet dus gewoon een topauto je zijn. Je kan niet uh, met een Golf aankomen. Nee. Nee. Nee. Uh, maar weet je wat nou de grap is? Ik, ik, uh, ik, heb wel eens, ik, ik spreek vaak importeurs, maar er zijn er ook een aantal bij... die hebben auto's aan, aan voetballers ja. aan Meestal aan teams. Ja. En daar ja. zijn ze dan mee gestopt. Want ze zeiden, je wil niet weten hoe die auto's... Terugkwamen. Ja. Vaak met, dan bleek er geretourneerde auto, bleek een achteruit uit te zijn, maar ook al waarschijnlijk al drie maanden en gewoon buiten geparkeerd. Als volde. Maar ja, maar behandeld. dat is überhaupt je Want Ik heb wel eens tegen sponsors gezegd van, van voetbalverenigingen uit de autobranche. Van het, het gebeurt mij dus niet dat er een speler in een andere auto dan degene die hij van ons heeft gekregen... namens de sponsor ja. van de club, ja. bij de club is. Ja, ja dat is best moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Je zet gewoon tot hier en niet verder. Dan ja. lopen ze maar het laatste stuk. Ja. Maar er zijn natuurlijk de gekste dingen gebeurd. Ik zie ook wel uh, Olympische sporters zogenaamd in auto's rijden van, uh, van, uh, van Pom. Ja. Ja. En dan zie ik iemand van 83 dat ik denk... ja, dat is misschien dat een is Olympische sporter geweest... maar in 1928 <lacht> waren er al <ook> geen autootjes. Dat klopt gewoon niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, dat klopt gewoon niet. Nee, maar het was schrikbaar dat er ja. de terugkwamen. Ja, dus, ja. Maar ja, het zal je maar gebeuren dat je gewend bent om Bentley te rijden... en je team wordt gesponsord door Daihatsu. Dat is toch lastig, ja. Ja, ja, een Mooie charade. Dan, dan heb je een probleem. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar zo'n Ronald, ik vind Ronald, Christian Ronald... een enorme vervelende man. Ik weet niet, jij zal hem ho hoogstwaarschijnlijk kennen. Nee, ik ken hem niet. Nee, ik ken hem niet. Maar hij maakt een irritante indruk. Ja. Maar ik begrijp dat het best een hele gedreven sporter is. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar uh, wat, jij wilde iets over zeggen? Ja, zijn. Ferrari, Ferrari 599 op ons ja. Ja. Dat is ja. ook niet, je denkt dat het sportmanden zijn, sportmannen, die kunnen wel wat. Ben je gek? Uh, ben je gek maar het is speelgoed voor ze. Het is speelgoed. speelgoed goed, ja. Ja. Ja, het is mijn oude opgevoerde poeg van in de tijd. Ja, precies. Ja. Hoe, hoe is het, het, met, is die, het met die? Er was toch een voetballer die zijn Audi S3 gestolen met Duitse kentekenplaten, nog niet zo lang geleden. Ja. En, en, en, en iedereen vroeg zich af: waarom rijdt die man op Duitse platen? Rijden ja, ja, baan, we, ja, Ik heb geen idee ja. hoe de man ja. heet. Maar hoe is dat afgelopen? Weet je dat? Nee, die is geloof ik weer gevonden. En toen, het, toen <gif> Naast... waren er weer mensen die er kwaad over waren... dat hij op een gegeven moment een fotootje had uh, laten zien... van uh, waar die auto dan was of weet ik veel In ja. ja. de parkeerreis van Ballotelli. Ja. <laughs> <laughs> we gaan even rijden, man. We gaan met een simpele auto rijden, dacht ik. Ja, nou, net een keurig net Een keurige auto. auto. De zevende generatie Volkswagen Golf. Je merkt pas echt dat je oud begint te worden... als de zevende generatie van een auto uit jouw jeugd wordt geboren. En dan denk je echt, nou ja, ik kan niet die vorige, die is anderhalf jaar oud. Nee, die is alweer drie, vier bij ons. We zitten in de Golf dus, hè, de Golf 7. Golf 7! Ik heb nog dat leuke vierkante Golf eentje herinnerd. Je woog niks, klein motortje erin. Dit is echt een totaal andere auto, jongens. Maar het rijdt wel lekker. Hij staat op een gemeenschappelijk platform... wat de Volkswagen Audi groep natuurlijk ontwikkeld heeft. En daar bouwen ze de A3 op. Daar zit de Seat, Leon zit erop. En nog een paar andere auto's. Gewoon omdat ze denken, als je één platform deelt... dus één onderstel deelt... kan je er andere huisjes op zetten. En kan je alle kopersgroepen iets anders bieden... terwijl je maar één keer de engineering hoeft te doen. Dat is gewoon economy of scales. En dan zou je denken, nou, dat zien wij terug in de prijs. Nee, nee dat zien we terug in de winst van het bedrijf. Dus de aandeelhouder ziet er wat van, maar u niet. Deze Golf 2 liter TDI 7 die wel wat doet als een bellen heeft, zoals een heel mooi navigatiescherm A1700 euro, die kost alles bij elkaar in spierwit zoals hij uitgevoerd 40.000 euro. Nou, dan gaan we even kijken naar de fabrieksspecificaties 4.1 volgens de boekjes en in het dagelijks verkeer zoals wij ermee rijden. En we doen niet gek hoor, want het is een dieseltje... en wij kennen onze rechtervoet. 6,9 liter op 100 kilometer. 7 liter voor een diesel. Een 2 liter turbodiesel injectie. Comarail dieseltje, 1 op 14 voor een diesel. Dat is te gek. Ja, wat we niet mogen vergeten natuurlijk... is de test met de Auto Koffiemok. Want hoe past die in de Golf 7? Nou, hier hebben we de mok en hier hebben we het. Nou, ik moet zeggen, daar gooit hij geen hoge ogen. Dus nee, de bekerhouder van deze Golf 7 is officieel afgekeurd. Zo, nou, dat gezegd hebbende, even terug naar deze Golf. Compleet mooi. Instappen doet u al vanaf 18.000 en een beetje euro's. Toch nog een fors bedrag. Maar dan komt u de Astra's tegen, de Kia tegen, de Seat Leon tegen. En dan zeggen wij, de geheim type van uh, dat hals als uh, Wolfsburg... is toch wel de Seat Leon. Het ziet er allemaal net een beetje leuker uit. Dit is toch een beetje een Duitse auto. Uh, als wij u waren, gingen wij toch eens ook bij de concurrentie bij Seat kijken. En het leuke is, als u bij een dealer van Seat roept dat u toch wel veel belangstelling heeft voor die Golf. En andersom ook, dan gaat u ergens geld verdienen, kan ik <lacht> u vertellen. Ja? ja? Mooie tip. Ja, Mooi tip. Oh. Hey, twee als minuutjes, twee even ja, heel snel. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Hyundai en Kia. Ja. Eén concern. Ze, ze vechten elkaar Hyundai. hier tot op het bot, maar het is echt gewoon één firma. Ja. Althans, in Korea. Die hebben ooit in Amerika gezegd van... als je deze auto koopt, dan ga je zoveel verbruiken. Als je die auto koopt, dan ga je zoveel verbruiken. Dat blijkt hebben het in Nederland ook wel eens over gehad... blijkt in de praktijk allemaal nogal mee te vallen. Ze zijn wat minder zuinig dan geclaimd wordt. Nou, dat geldt voor bijna alle merken, maar bij Hyundai en Kia wel extreem vond de rechter. Dus eh, Hyundai-Kia in Amerika heeft 412 miljoen dollar gestort in een soort van fonds. En daarmee worden de klagers en de kopers van die modellen... Uh, al naar rato van hun kilometrage ja. en leeftijd en dat soort dingen. Dus ik kom, nu, zo het ook krijg, dat is komt nu een soort schoonmaker Ja. En ja, je weet, jij fietst altijd Porsche erin als je de kans krijgt. Ik doe ja. dat gewoon met Porsche. Ik ga feliciteren, de Volvo P1800. Want die werd vandaag of gisteren, daar wil ik vanaf zijn. In, maar dan in 1960 voor het eerst getoond in Brussel. Mooi. P1800, de Zeend Volvo. Ja, je door Jensen gebouwd hè? In het begin. Wel. Ja, ja, begin, ja, ja, ja, ja. Dat dan weer wel. Daarna hebben ze het zelf gedaan, maar dat, dat had, had geen, geen positieve kwaliteit. <laughs> dat hoor je niet. Even over Volkswagen, want je, je, nog steeds een keer. je had ooit een phaeton een een ja, in de garage. Een fétan, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, naar de glazen Fabriek geweest in Dresden. Fantastisch om te zien hoe dat daar gemaakt werd. Ja. Uh, helemaal uh, met mensenhanden. Het enige wat met de robot ging was uh, het hangen van de motor... uiteindelijk in de carrosserie. Ja. Het huwelijk. Ja, geweldig. Geweldig. Een uh, superauto. En waarom weg en dan waarom niet een nieuwe gekocht? Um, uh, ik heb er twee gehad en ja. dan komt het kind een beetje naar boven. Ja. en Er veranderde zo weinig. Ja. Dus dan heb je een nieuwe auto en dan vind je het leuk ja. om ook iets nee, anders, iets anders hebben. Hebben. Ja, ja. Dat is, uh... Komt er weer ja. eentje aan, hè? Binnenkort, ja? Ja, ja, ja, geloof dit jaar of volgend jaar. Fantastische auto. Ja. Stukje Fantastisch. mythologie. Wie was Fayton? De zoon van Helios, de zonnegod die met zijn strijdauto... of z'n begon... Langs de hemel reed en dan uh, uiteindelijk s'avonds uh, klaar was in de garage parkeerde. Zo'n Phaeton pikt de auto of een paar, scheert iets te hard toen al, en, uh, te, toen al. Uh, uh, langs de aarde waardoor de woestijnen ontstaan, is volgens door zuis van de auto afgeschoten. Dus ja. ik, ben ik ben onder de indruk maar Feyton is gewoon een oud koetswerkmodel en daarom oh. hebben ze die naam genomen. Dus Sorry, ik ga nou dit, maar zo gauw. Ik, ik, zeg, zit ik een keer echt te bonje met mekaar? Heb ik een beetje de verheft? Het wordt tijd dat ik je nieuws een Keer gelezen wordt. Of ja. moet jij nog iets afkondigen? Nee, vind ik niet afkondigen, ben je gek. Volgende week trouwens gaan wij de CLS Shooting Break van Mercedes rijden. Dat is een mooi ding, heb ik ja, niet gezegd. gezegd we hebben Frans ja. Bouw al getipt, want dat is de ultieme auto, vinden nee. wij voor Frans. Nu nee. in een goede wielen, ben je klaar. <laughs> en Jack van Hel, die gaat zo naar huis met een autoshowmok met erin iets uh, tegen zijn uh, kelder. Ja, heerlijk. Maar dankjewel ontzettend leuk, ja, dat je nee, leuk om te zijn. Dank je wel. Tot die tijd. Kijk op www.tros.nl/slash autoshow. Facebook en Twitter kunt u ons liken en volgen. En eh, we gaan straks naar de collega's van Opium. Maar nu het NOS-journaal. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is Robin Haas en Igor Seisling niet gelukt de dubbelfinale te winnen van de Australian Open. Ze gingen in twee sets onderuit tegen de nummers 1 van de wereld, de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan. Het werd 6-3 en 6-4. Eerder vandaag prolongeerde Victoria Azarenka haar titel bij de vrouwen. Zij won van de Chinese Lina. Na. Justitie in België zegt dat een Nederlander de moord heeft gepleegd... op de Vlaamse kasteelheer en projectontwikkelaar Stijn Salens. Dat meldde Belgische media. Volgens het parket van Brugge is de dader een Nederlander... die vorig jaar mei is overleden. Hij zou Salens vorig jaar januari hebben gedood in zijn kasteel in Wingenen... en zijn lichaam hebben gedumpt in een put.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 Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit een bepoedersneeuwde, uh, bepoedersneeuwde amstel -foyer in de Nok van Carré. Tot half vijf beeldende kunst, theater, popmuziek, film en poëzie en nog veel meer. Guido van der Werven die bracht Frederic Chopin terug naar Parijs maakte daar een kunstproject van. Annette Embergs recenseert theater. Gijspert Kamer over de wederopstanding van Fleetwood Mac. We speculeren over de nieuwe dichter des vaderlands En de muziek is een plaatje. Live, maar een plaatje. Zazie I can whistle, I can sing for you. I can listen, listen to Every night until the morning done. You just have to turn, turn me on. Er wordt ze nog drie keer en dan behoorlijk veel langer. Als u wilt reageren avro.nl of twitter naar Avro of apenstaart Hans Opium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. <tied> We gaan soms slordigen met ons cultureel erfgoed, maar dit was wel een hele goede week hoor. Simon Carmichelt en zijn vrouw Tini zitten weer op hun bankje in De Steeg, Gelderland. Het beeld werd vorig jaar gestolen en in honderd uh, stukken teruggevonden. Die zijn nu aan elkaar gelast. Dat kostte 30.000 euro en het was volgens maker Wim Kuil nog een behoorlijke klus. Nou, Timmy was met name het meest lastig. Dat was een... dus verschrikkelijk. Mevrouw Camichel. Mevrouw Camicheld is heel, heel, heel erg veel werk geweest. Maar uiteindelijk toch gelukt. Uh, Simon was dat makkelijker te doen. Schrijfster Hela Haas, die komt veilig binnen te staan in de openbare bibliotheek in Amsterdam. Het borstbeeld wordt 2 februari onthuld op de 95ste geboortedag van de in 2011 overleden schrijfster. Nog geen twee jaar na haar dood. Nee, dan Charles Dickens. In juni krijgt hij in Groot-Brittannië zijn allereerste standbeeld. 143 jaar na zijn dood. John Cleese, ja, die leeft nog. Zijn legendarische serie Faulty Towers over dat chaotische hotel, weet u wel. Die viel deze week ten prooi aan de censuur. De BBC knipte een fragment uit de aflevering The Germans... Waarin herhaaldelijk het woord niggers viel. Volgens de Biep kan dat tegenwoordig echt niet meer. Maar de grap was juist dat het toen de tijd in de jaren 70 ook al niet kon. And the strange thing was dat throughout the morning she kept referring to the Indians as niggers. No, no, no, no, no. I said, niggers are the West Indians. These people are wogs. Nee, <laughs> oh, no, no, no. She said all cricketers are niggers. As I was saying, no capacity for logical thought. In reacties op internet wordt de BBC beschuldigd van domheid en bekrompenheid en geschiedvervalsing. Volgens de BBC is de scène geschrapt met toestemming van het management van John Cleese. In Frankrijk wordt ander cultureel erfgoed bedreigd. In hartje Parijs nog wel. De Amerikaanse koffieketen Starbucks zit daar al op elke straathoek. Maar een vestiging op Place du Terre, dat schilderachtige pleintje op Montmartre... Dat gaat menig Parijs naar te ver. Uh, N'est-il pas plus simple de voir des petits commerces, des petits commerces traditionnels, avec leur propre identité. De de français? Nee, we houden de handel liever Frans. Toeristen uit kunnen we best zelf met een slecht gelijkend portret bijvoorbeeld. En liefst alles in het Frans natuurlijk. Een taalcommissie die de taal bewaakt, bepaalde deze week dat er een hashtag voortaan een modièse moet heten. Franse Twitteraars die doen er lacherig over achter hun apenstaart. Uh, in het Chinees is een apenstaart Xiao Lozhiu. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei die zal het deze dagen veel gebruiken als hij communiceert met zijn mede juryleden. Hij zit in de jury van het Internationale Filmfonds festival Rotterdam. Maar hij mag zijn huis niet uit van de Chinese autoriteiten. De films die meedingen om de Hivos Tiger Awards... heeft hij dan ook via internet bekeken. Tegen de NOS vertelde Wei... dat hij voor het eerst van zijn leven in een filmjury zit. Ik heb tot nu toe zes, zeven van de films bekeken. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en de selectie. En de films zijn anders in tempo dan commerciële films. Daar hoopte ik al op. Ja. We zouden het door de, de nieuws bijna vergeten, maar intussen gaat de strijd in Mali onverminderd door. Regeringstroepen strijden met islamisten die vanuit Noord-Mali de sharia willen invoeren, waaronder een verbod op muziek. Veertig Malinese muzikanten die binden samen de strijd aan met hun enige wapen, hun muziek, in een lied dat oproept tot vrede. En tot zover het opiumnieuwsoverzicht. Dit is Opium. Jarenlang zag schrijfster Christine Otter haar vader niet. Die zat in een psychiatrische inrichting. Toen volgde een verzoening en een boek over haar complexe relatie... met deze geesteszieke man. Afgelopen donderdag werd het boek Om Adem te Kunnen Halen... gepresenteerd in Amsterdam en opium was erbij. Natuurlijk zei hij daar niks over. Hij was veel te blij dat ze hem af en toe weer opbelden. Soms had hij het idee dat hij het recht op zijn vaderschap... lang geleden had verspeeld... Hoeveel jaren hadden ze elkaar niet gezien? Vijf, zes, acht? En nog steeds voelde hij haar aarzeling en angst wanneer ze hem schuchter omhelzde. Die enkele keer dat ze hem bezocht. Christine Otte, waarom heeft u dit boek zo geschreven? Ik heb een vader die, die psychiatrisch was. Of mijn vader is onlangs overleden. Pas sinds een jaar of drie heb ik weer contact met hem. En ik denk op dat moment toen ik voor het eerst sinds een hele lange tijd uh, hem weer zag. En, toen, uh, en hij woonde toen in die instelling en ik zag dat hij heel oud was. En toen dacht ik, ja, dit, dit, dit boek moet ik nu maken, niet wachten. Herman Koch, schrijver. Het boek van Christine Otte uh, gaat uh, over haar relatie met haar vader... en hoe hij al vanaf haar vroege jeugd veel invloed op haar heeft uitgeoefend. Wat is een van de meest vormende ervaringen uit uw jeugd? Eigenlijk het, het overlijden van mijn ouders, om het zo maar te zeggen. Ja, omdat je dan uh, opeens bedenkt... Goh, ik ben opeens helemaal vrij. <laughs> ik wil niet zeggen bevrijd, want ik had een goede relatie met mijn ouders... maar het is toch een gevoel van... Uh, oh, je kan opeens echt alles doen wat ik wil. Wat je dus als 16-jarige hebt als je een weekend alleen thuis wordt gelaten, denk ik. Maar dan voor de rest van je leven. En dat gevoel heb ik eigenlijk nog steeds... Hoe oud was u toen uw ouders overleden? Nou, ik was al vrij jong. Het was gebeurde allemaal een beetje rond mijn twintigste, zeg maar. Dus dat, dat, dat speelt wel een rol. Ik vond dat ik vond het ook wel iets voor had op mijn leeftijdgenoten, zeg maar. Dat ik dacht, god, ik ben opeens, zonder het te hebben gevraagd... veel volwassener dan jullie allemaal bij elkaar. Was dat dan ook zo? Natuurlijk. zou dat echt in uw hoofd? <laughs> nee, dat, komt, dat echte volwassenheid komt pas veel later, hoor. Is het er al? Nee, dat, is, dat komt natuurlijk nooit meer helemaal goed, Nee. Laten we het zo maar samenvatten, ja. Vonden van der Meer, schrijfster. Als ik dat boek van Christine lees, dan denk ik... ja, ik heb wel hele beschermende ouders gehad. Zij overigens ook een hele uh, stevige moeder, hoor. Dat moet wel gezegd worden. Maar um, het is heel belangrijk, denk ik, voor je ontwikkeling... Uh, dat je kind kunt zijn. En ik ben absoluut... Ik heb dat kind mogen zijn, ja. Dat is hoe ouder je wordt, hoe meer dat is, is waar je dankbaar voor kunt zijn. He, dat je die stabiliteit uh, van een vader en moeder... die ook bij elkaar gebleven zijn... geen oorlog, geen honger, geen werkeloosheid... In die Bijna tijd ben, saai. Ik, ben ik opgegroeid. Niet saai, nee. Toch niet saai, nee. René Appel, thrillerschrijver. Wat was een van de meest vormende ervaringen uit uw jeugd? Uh, ik denk dat mijn vader... Dat was ook, laat ik het zo zeggen, maar voorzichtig uitdrukken, een wat vreemde man. Maar het was ook een zeer taalvaardige man. En ik denk dat zijn, uh, ja, artistieke uh, ambities, die hij altijd heeft onderdrukt moet ik zeggen. Waardoor het ook een beetje naar een vreemde rare man werd. Dat die toch ook wel heel erg van invloed geweest zijn op mijn verdere carrière. Hoezo was hij vreemd dan? Op een heel rare manier boos worden en beginnen te schelden. En Hij was bijvoorbeeld ook iemand die erg in zichzelf praatte. Hij werd ook niet altijd even serieus genomen. Wat een beetje de gekke Gerritje van het dorp, of zo? Nou, in bepaalde opzichten wel, in andere opzichten weer niet. Omdat hij natuurlijk ook wel zijn kwaliteiten had. Gewoon als huisschilder. enerzijds dus gewoon praktisch zijn vak. Maar aan de andere kant ook als dorpsdichter en muzikant. Christine Otten, u bent hier heel open over, terwijl het toch geen makkelijke materie is. Nou, ik ben niet een type wat, wat zich snel schaamt of zo. En dat krijg ik nu terug van lezers van... Uh... Ze zijn zo blij met het boek. Ik krijg van ja, ik herken er dit. En ik van, het boek gaat natuurlijk niet alleen maar over mij of over mijn vader. Het boek is, gaat over vaders en, en kinderen. Uh, ouders en kinderen en mensen. Die, uh, het is heel universeel. Mensen herkennen er heel veel in. Dus hoe opener ik ben, hoe meer andere mensen daar iets aan hebben. Dat, dat merk je. Dat krijg ik terug. Het boek van Christine Alt heet het, uh, Om adem te kunnen halen verscheen bij uitgeverij Atlas Contact en ligt nu in de winkels. Op de trappen van de Sacré-Cœur in Parijs kwamen ze elkaar tegen. Dat zou de openingszin van een matige roman kunnen zijn, maar het is geen fictie dit. Onze muzikale gasten hebben het werkelijk meegemaakt. Het was het begin van een muzikale reis die voerde langs modeshows in Duitsland. De Amerikaanse West Coast en Noorse bierhallen. En een toch langs Nederlandse podia en Nederlandse radiozenders. Vandaag is het zaterdag, Er moet dit Radio 1 zijn. Carré Amsterdam, hier is Sazie. We sleep the day and wake the night Thank the moon for all its light with your arms, wave your arms Gonna shake the tambourine Rebel, rebel like James' team Wave your arms, with your arms We know the goal we pray for the soul, everybody wants to be so rock and roll. De andere groep, maar dit was Sazi en straks spelen ze nog een keer. Ze hebben nog geen 45 miljoen platen verkocht. Deze, deze bent wel. heb het nieuws van het album Rumors van Fleetwood Make uit 1977. Don't Stop is een grote hitte die daarop stond. Uh, en nog meer uh, nummers die uh, tot de verbeelding spraken. Ook al vanwege de geschiedenis van deze, uh, van deze band, maar daar hebben we het later over. Want deze week, 35 jaar later, komt er een geremasterde versie uit van het album. Aangevuld met nooit eerder uitgebracht live opnames en bijzondere studio-takes. En de man die alles al beluisterd heeft... en die ook nog een dik boek over making rumors voor zich heeft... liggen, lig is uh, popjournalist Gijsbert Kamer. Gijsbert, meer dan 45 miljoen exemplaren van het album verkocht. Uh, snap jij dat? Ja, eigenlijk wel. Um, uh, als je de plaat nu terug hoort... het is zo'n enorm goede combinatie van uh, ijzersterke liedjes... die allemaal een heel verschillend karakter ook nog eens hebben. Uh, ze klinken geweldig, ze zijn heel radiovriendelijk... En ja, het, het, het, op een of andere manier is het uniek. Ze hebben het zelf daarna ook nog meer weten, de Evenaren. En uh, het, het zijn de, de songschrijverskwaliteiten... maar ook de prachtige zang van, uh, van eigenlijk allemaal... Uh, of alle drie, Lindsey Buckingham, Christine McVie ja, en Stevie Nicks. Stevie Nicks, niet te vergeten, mm -hmm. ja. ja, ja, ja. Um, er is iets anders met dit album aan de hand. Want dan laat ik eerst even beginnen met de geschiedenis van de band. Ja. Dus een rare geschiedenis. Ja. Het begon ooit als een ja. bluesband in, in Engeland. Ja, precies. Uh, er waren dus drie Britten. Uh, John McVie, Christine McPhee, uh, Christy McPhee zijn, zijn vrouw... en uh, drummer uh, Mick Fleetwood. Die... Uh, die staat een beetje op een doodspoor. De band liep een beetje echt ten einde. En uh, uh, Mick hier raakte op een gegeven moment in gesprek... met een soort technicus. Die zei van ja, ik, heb, ik ben bezig met een, met een band. Ik heb opnames die je moet misschien in deze studio gaan zitten. Nou, goed, die, en die liet iets horen wat hij opgenomen had. En dat bleek het, het album te zijn van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Twee Amerikanen. Yeah. Twee Amerikanen die ook echt heel Amerikaanse muziek maakten. En die, uh, Mick Fleetwood hoorde dat. En die hoorde, was vooral heel geïmponeerd door het gitaargeluid van uh, Lindsey Buckingham. En die is ze gaan opzoeken. En Lindsey Buckingham zei ik wil best met jullie gaan meedoen. Maar dan moet mij. Mijn vriendin, Stevie Nicks ook meedoen. Dus die uh, die kwamen bij elkaar en dat is, dat is een heel wonderlijke symbiose werd dat. Dus uh, aan de ene kant de bluesrock, de, de Britse lezer mm -hmm. bluesrock van ja. Elvis Presley. En aan de andere kant het hele uh, beetje Westcoast geluid, geluid, geluid ja, ja, ja, ja. van van, uh, van het Buckingham. Ja, ja. En dat dat, dat dat is geen heel erg goed te matchen, Maar maar goed, dan kwam, het werd een succes. Die bent weer een succes. Dan gaan ze dit album ja. opnemen en dan gaat er van alles. Gaat er mis liepen, eigenlijk? Die rel relaties liepen, liepen eigenlijk op de klippen. Uh, ja. John, John McVie en uh, Christy McPhee... Die, uh, die, dat, dat huwelijk dat ging uit elkaar. Um, en Nix en Buckingham... die gingen eigenlijk ook uit elkaar. Ter terwijl ze met die opnames bezig waren... ging het helemaal mis. En Mick Fleetwood... die lag ook weer overhoop met zijn eigen vrouw... In een, uh, lag ook in een scheiding. Want zijn vrouw was er weer met zijn beste vriend vandoor gegaan. Hmm. Dus was eigenlijk allemaal, uh, ging het allemaal mis... En, ze vluchten eigenlijk allemaal op hun manier in allerlei drank, drugs en allerlei andere ellende Vooral, en in de muziek en in de muziek ja en dat is uh, uh, dat heeft toch wel dat ze daarin ze zaten afgezonderd in de plan studios of plan studios in Sausalito. Solito, California en, California precies mm. en uh, de heren die hadden die hadden een huisje naast die studio en de twee dames die zijn in, in een stads, daarnaast in een, in een soort appartement gewoond die wilden niet meer bij die heren zijn die dachten we, we, we wegwezen en die heren die hebben... gingen helemaal los met die, die los. los ja. kielo's, kielo's, kielo's, nee, nee, nee, en Lindsey Buckingham de gitarist ging s'nachts nog wel zijn studio in. En dan ging die allerlei partijen van, van de drummer ging die overspelen... omdat hij er niet, eigenlijk niet tevreden over was. Het is een heel raar uh, gedoe. Ja. Het heeft uiteindelijk geleid tot een buitengewoon knappe plaat. En ja, het, uh, ja, in, in het, uh, in het uh, hoesje wat bij die uh, ja. uh, geremasterde cd zit... daar zegt uh, Lindsay Buckingham... Uh, dus de, van, van de Amerikaanse ja. uh, tak, zou ik maar zeggen. It really, I really think uh, there came a time... when the sales of rumors became less about the music... and started being more about the phenomenon and the musical soap opera of idol. Dus het hele verhaal ja. van... Dat, dat de verkoop ook heeft beïnvloed. Ja, ik geloof dat eerlijk gezegd niet helemaal. Want het is toch wel uiteindelijk... Bijna al die liedjes zijn zo vaak op de radio geweest, hè, ook in die tijd. En uh, het zijn, je kon ze bijna allemaal op single apart uitbrengen. En uh, die platen is wel gaan blijven doorleven. Omdat inderdaad die soap opera werd, werd steeds wel weer uitgediept. Er kwamen documentaires over. En, uh, en, en steeds weer nieuwe generaties... die naar aanleiding van dat verhaal toch wel in geïnteresseerd raken. En dat Aha. blijft een waanzinnig verhaal. En ze zijn pas eigenlijk pas onlangs weer min of meer bij elkaar gekomen. Uh, Na nou, allerlei solo-projecten, Precies, al en ja. allerlei rare bezettingen mm -hmm. van Fleetwood Mac... waar maar één of twee originele leden bij zaten. Nu zijn ze vier van de vijf weer bij elkaar. En uh, helaas zonder Christine McVie, Maar het, uh, die heel erg belangrijk was voor Rumours trouwens. Waarom want... wil zij niet meer? Ja, die heeft er gewoon geen zin meer in. Die, uh, die zit thuis, die, die kookt. En het, ja. heet, ze, heet ze nu weer? Ze wilde, ze wilde, ze wilde graag een restaurant beginnen. We, uh, oh. Dat las ik in een interview. De vroeg iemand naar Is het dan gelukt? Nee, nee, nee, maar ik kook wel veel. Ze. Heet, heet ze nu weer gewoon Christine Perfect, zoals vroeger? Of... Nee, volgens mij. Nog steeds McVie. Volgens mij, mij hebben ze nog wel die okay. naam aangehouden. Ze zijn overigens heel erg bevriend met elkaar. Maar, maar kijk, die mensen zijn ook in de 60, 70. Die hebben gewoon helemaal geen zin. kunnen nee. daar gewoon geen zin meer nee, in hebben. Nee. Maar zij was echt wel heel essentieel voor de plaat. Uh, Iets van Phenom's, ook stop, bijvoorbeeld. Zij van haar bijvoorbeeld. Hmm. En het, uh... Wat rechtvaardigt nu het uitbrengen in een 3-CD-box van dit album? Sinds uh, 1977, dat is lang geleden. Nou ja, de, kijk, de uh, platenindustrie... die weet dat als ze dit soort dingen willen uitbrengen, nog dan moeten ze snel zijn, want anders heeft het geen zin meer. Uh, uh, CD verkopen, uh, uh, er verschijnen nu heel veel box sets uh, met dit soort dingen. Uh, hij is prachtig geremasterd, hij klinkt echt een echt, echt stuk beter dan, uh, de, dan de gewone versie, zeg mm -hmm. maar. En uh, het, het idee is toch wel. Nou, het is dan 25. 30 jaar of eigenlijk al 36. Uh, hij had vorig jaar al moeten verschijnen. En de band is weer bij elkaar. En dat zijn allemaal dingen die een beetje voor een deel dan. Hè, zonder Christine moet Ze gaan dus... Het is een mooie marketing, uh, marketing ding om te ja. zeggen van... ja, we, we gaan heel rumors er weer doen. En dat, dat doen ze er wel zwaar niet. Maar dat, mensen trappen daar toch met z'n allen in. Ja, want de eerste cd is dan de geremasterde ja. rumors van destijds. De tweede cd is een live cd. En de derde cd, dan horen we allerlei ja. Ja, vage studio is, tracks. Ja, precies. Ja, maar er is ook nog een grotere versie met iets van zes cd's. Daar oh ja. hebben we de, de plaat erbij. Maar nog een andere documentaire ook nog bij, of documentaire bij ja. zit. Uh, dus er zijn al, dus allerlei keuze om de platen te, uh, ja. te kopen. Nou, nou horen we dus... in, in Sommige nummers, bijvoorbeeld in dat Second hand News, ja. horen we die, die, die relatieproblemen ja. horen we terug. Ja. Uh, wat horen we nog meer? Uh, bijvoorbeeld, in, ik, ik, uh, laten we even kijken naar ja. een, een, een track uh, uh, Dreams, wat ja. Stevie Nicks dan uh, zingt. Ja. Laten we even naar een, een, een kleine. Of wil je er eerst iets eerst zeggen? Laten, me, laten me we even naar geluisteren. Ja. Ja. Het begint heel zachtjes. Thank you. Ga toch een keer zingen hoor, echt waar. Laten we even wachten. Your freedom. Dus heb je zo'n... Uh, de, de tekst spreekt voor zich. Wat, wat maakt deze track voor jou zo bijzonder? Nou, de, de, de magie van haar, haar stem in samenwerking. Hier dan met de toetsen. Maar ja. moet je eens voorstellen... Als zij dat liedje begint te zingen en de band hoort dat... Hoe mooi dat moet zijn geweest. Want ik vind het zo'n ongelooflijk mooi liedje. En ze is daarin heel kwetsbaar. Ze stelt zich ook op van... ja, uh, Hier ben ik in mijn, al mijn eenzaamheid. En, en, en zonder dat het heel klef wordt. Echt heel mooi, heel ontroerend. En... Uh, dat was ook de Stevie Nicks op haar best, denk mm -hmm. ik. Uh, daarna is het een beetje een raar soort uh, diva geworden. Die, uh, ja, die toch ook wel heel uh, ja, zware kookverslaving heeft gehad. Waar ze ook al over zingt eigenlijk. Het nummer Gold Dust Woman. Waarin ze het heeft over Take Your Silver Spoon en Dig ja. Your Grave. Ja. Dat, soort, dat kwam toen al heel erg op. En, uh, um, maar ik vind daar hier echt ontroerend mooi zingen. En, uh, deze versie vind ik ook echt, echt schitterend. Het duurt lang voordat ze gaat zingen. Maar het, is dan, het wordt dan ook wel echt beloond. Uh. Ja. Nou, had jij nog één nummer wat je wilt laten horen. Dus, dat was Songbird. Ja, waarom, waarom nou ja dat is het omdat het een nummer van Christy McVie was. Mm -hmm. uh, en het enige nummer van Christy McVie van deze plaat. dat ze dat ook niet live kan spelen. Want het is zo verbonden aan haar stem. Dat doen ze dus ook niet. En het is een, een, ook een liedje waarvoor ze. Uh, de producers zei zoiets van. Dit, moet, dit is zo mooi. Daar moeten we een speciale plek voor vinden. Toen zijn ze op zoek gegaan naar een kerk bij Los Angeles en hebben ze het in een kerk opgenomen. En je hoort ook een, er is ook een instrumentaal demo. daar hoor je echt bij een spreken die kerk galmen. En het ja, is, is een heel is mooi, mooi liedje. Ja. Mm -hmm. To do you, say, okay, yeah, for you, there'll be no more cry for you, the sun will be shining. Het klinkt, het klinkt ook fantastisch. zo, zo, zo glashelder als het is opgenomen. In ja, 1977, het is niet uh, voor de oorlog, maar toch. Hey, even nog uh, tot slot. Ja. Uh, want volgende week heb jij een, een interview met Mick Fleetwood. Ja, in Londen. In Londen. Ja, ja, ja. Wat, wat is de eerste vraag? <laughs> de eerste vraag is... oh uh, uh, jeetje. Uh, nou, nee, Ik wil toch meteen terug naar... Het, het moet over rumors gaan. Ik wil weten van... Wat was zijn eerste indruk toen ze met z'n allen samen waren? Hoe, hoe, hoe die symbiose tussen Mick en, en, en Stevie... Had die, was hij op de hoogte van dat hier geschiedenis geschreven werd... of, of was het allemaal meteen een heel moeizaam ding. Het, uh, uh, ja, dat, dat, dat, ben, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En wat denk je dat het antwoord zal zijn? Yes, yeah, sure! Nou, nee, ik, ik denk echt dat hij... Uh, hij zal beginnen over dat, uh, dat, dat het een beetje toeval was dat hij ze ontmoette... en dat hij meteen gegrepen was door de talenten van allebei wel, denk ik. Want vooral dat Stevie Nicks mee mocht doen, dat is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder. En, ja, ja, en juist die ja. twee dames onderling, die ja, hebben mij zo geïnspireerd... dat is echt bijzonder. Ja, legendarisch nice album, ja. fantastisch. Ik, ik vind het een mooie aanwinst voor, voor, de, ja. voor de muziekgeschiedenis, zomaar zeggen. Deze, deze drie dubbel CD, Het album Rumors Absoluut. van Fleetwood Maker bevat drie cd's dus... uitgekomen bij de platenmaatschappij Warner... Verkrijgbaar in de platenzaak. Uh, Gijs dankjewel. dankjewel. Ga wel. gedaan. Straks na het uh, journaal van drie uur gaan we verder met Opium. Dan onder andere met uh, uh, Ingmar Heijnsen. Nee, dat doen we later. Guido van der Werven over zijn nieuwe videowerk. Hij deed iets met Chopin tussen Polen en Parijs. Via de triathlon. En dan de, Annette Annette rechts over theater. En uh, Carlo Wijnands in de bus. Dat en meer naar het journaal van drie uur. En zo zie natuurlijk. Tot zo. Opium. Avro. Het is nu 1 uur s'nachts en uh, ik ga mijn fiets op slot zetten. Maar ik merk dus dat ik de hele tijd naar links en naar rechts kijk. Dan hoor ik dat muziekje van uh, Psycho met die violen van... Tjing, tjing, tjing. Plots is terug met de nieuwe serie. Morgen om kwart over zes. Plots. Radio 1, het nieuws van alle kanten.